Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Camille Eurlings heeft voor het eerst openlijk zijn excuses aangeboden... voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. In NRC betuigt de oud-minister en het IOC-lid spijt. Eurlings zegt er lang over te hebben gezwegen... dat hij de publieke impact daarvan heeft onderschat. Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik me moet excuseren tegenover mijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité, sportkoepel NOC NSF, alle Olympische sporters en nog breder het Nederlandse publiek, zegt Eurlings in de krant. Voor honderden banen in de psychiatrie zijn geen vaste krachten meer te vinden. De dag voor de kerstvakantie stonden er 663 vacatures open voor psychiaters. Vooral GGZ-instellingen zitten met de handen in het haar.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 De NS is nu in de race voor de trajecten dordrecht gelder en Amersfoort-Wageningen. Oud-vakbondsman Arie Groeneveld is overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 het gezicht van de Nederlandse vakbeweging. Hij was bestuurder bij de Metaalbedrijfsbond en Industriebond NVV, een voorloper van FNV. Arie Groeneveld is 90 jaar geworden. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog en het wordt 10 tot 13 graden vandaag.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 Je Get lost, Tommy. De band heet Peace. Ja, nou hopen dat, ja, dat het in 2018 toch allemaal wel wat rustiger wordt. Maar goed, als we de cijfers hebt nakijken, dan klopt het wel dat het allemaal wel rustiger is geworden... en dat er minder oorlogen zijn. Alleen, het wordt door de media natuurlijk wel als spektakel nog naar voren gebracht. En het is ook wel belangrijk om aandacht te besteden... maar soms dan is dat misschien een beetje te veel... waardoor we een zeer onveilig gevoel hebben... terwijl het eigenlijk nooit zo veilig is geweest in Nederland. Maar ja, de politiek vaart er ook wel bij om dat natuurlijk uh, zo te houden... dat we ons veilig voelen, want dan is er weer een markt voor. Goed, lekker positief praatje, tweede gedeelte in het rijden kwam. Goed, het is er weer tijd voor... En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? No? Nou, Vertel op 30 december 1853 had je de Gatsden aankoop. Weet je, wat is dat dan? Een Gatsden aankoop? De uh, Gatsden aankoop. Dus, ja. dus eigenlijk heeft Amerika toen een enorm groot stuk grond aangekocht van Mexico... Tucson, je zei altijd Tucson, Arizona en Sierra Vista en zo. Dat was vroeger allemaal Mexicaanse grond. Dus ik denk ook met die muur en zo, die die terug wil bouwen. Er moet gewoon een stukje grond erbij kopen. Dat okay. is het ook weer klaar. Ja. En dan zijn het gewoon Amerikanen. Wat is er voor betaald? 5 euro of zo? Want dat denk ik ja, denk altijd in dat 18 zoveel, denk je. Is, de, de, de, de koop is gesloten door de Amerikaanse gestand James Gadsden. Ja? Dat was zijn naam. En Antonio Lopez de Santa Ana. En er staat. Geen, uh, geen prijs bij, eigenlijk Echt niet. Maar de Amerikaanse abolitionisten zagen het als een poging om het slavernijgebied uit te breiden. Oké. Okay. Dus, nou ja, dat nou, is dan wel interessant. Goede onderneming gescheiden. weer, ja. positief weer. In 1992, Valentine Strasser neemt, het over, uh, neemt de macht over van uh, Iserio, Leonis, West-Afrika. Uh, Sophie. Sophie. Sophie. So Sadu Mama had... Moet ma je uitspreken, maar je had daar de macht... en deed het niet helemaal volgens de mensheid. Goed, daar vielen heel veel doden. daar. Dus uiteindelijk heeft deze jonge Strasser... hij was 25, heeft hij de macht overgenomen. Hij werd de jongste dictator ooit. En heeft daar drie jaar macht uh, gehad. En uh, had er eigenlijk te kort verstand van. Wat maf is... Toen hij daar de macht overnam, was hij de enige die Engels sprak... en hij was eigenlijk de enige die de media te woord kon slaan. Maar verstonden ze hem dan wel? Die zegt: ik heb nu de macht, ik ben nu de baas. Nou ja, hij ze kon wel... Al... Wat ja, die man toch, wat wil je? Nou ja, ja, ja daar, ter plekke had hij natuurlijk wel, uh, wel macht. Hij was kapitein, niet echt hoog in rang... maar toch kon hij daar wel uh, wat dingen uit, uh, uit, uitvoeren... en uiteindelijk heeft hij drie jaar daar macht gehad... en dat heeft wel heel veel mensen goed gedaan... maar uiteindelijk zijn er toch ook weer mensen gefuseerd... omdat die de macht weer over wilden nemen van hem... Dus nou ja, goed, dat is een heel moeilijk gedoe daar in Sierra Leone. En uiteindelijk is hij er zijn uit drank en drugs geraakt. En Isi ja, stelt zijn leven nu niet zo heel veel meer voor. Maar het is wel op zichzelf heel interessant om daar een stukje van te lezen. Want dat ontgaat je vaak, dat ja, soort gebieden. Dat, dat valt bij je weg. Goed, wat gebeurde er mee door de jaren heen, ja, uh, Marcus? Ietsje voor die tijd, uh, 1924. Uh, Edwin Hubble uh, zit een beetje naar de sterrenstelsel te kijken. En uh, ja, die kan uh, aantonen dat uh, de sterren net even uh, ja, bepaalde clusters zijn. En daarmee uh, uh, bewijst hij dat er sterrenstelsels zijn buiten onze melkweg. En dat dus het uh, heelal groter is dan we ja, tot die tijd eigenlijk verwachten. Dus dat uh, ja, is een leuke... Leuk weet je? Vandaar ook dat die grote hele grote telescoop. Oh ja, heet de Hubble telescoop. Ik denk wel ken ik mooi van de Hubble telescoop. Nou ja, het grappige is dat vroeger dachten we ook dat wij het middelpunt waren en we komen steeds meer achter dat we gewoon ergens in een achterkamertje leven met z'n allen. dat dat mensen dachten van ze komen wel naar ons toe. We zijn het belangrijkste in de hele universiteit. je bent het middelpunt altijd van je eigen universiteit. Ja, maar dat blijkt toch een beetje tegen te vallen. Ja. Wat? Oh, oh ja. Ja, deze man ken ik nog wel. Saddam Hussein wordt namelijk opgehangen. Vierde s'nachts. Dat was in 2006. Hij wordt geëxecuteerd. En als je daar op YouTube nog even naar zoekt... dan kan je daar gewoon beelden van vinden. Je moet wel even inloggen dat je een bepaalde leeftijd hebt. Anders krijgen ze niet te zien. Maar er is genoeg oh. beeldmateriaal te vinden... over het feit dat hij daar aan het touwtje bungelt. Nou, ik heb iets zo zin om daar naar te kijken. Saddam uh, dus Zijn in 2006. 2006, dezelfde dag. Ja. Naar televisie... Dat is veel belangrijker. Dat televisiepresentatrice Sonja Barend afscheid van de Nederlandse televisie. Na ruim 40 jaar op het televisie te zijn verschenen, viel het doek. Dus dat was gewoon ik tijd. Ik zie een verband. Ja, ik ook. Ja. Sonja Barend, hoe ging dat ook alweer? Wil jij, tot slot van deze uitzending, het op één ja. Wil jij voor ons allemaal, het is ja. morgen Ouderjaarsavond, we gaan het nieuwe jaar in. Wil jij oh, voor hè? de laatste keer waarschijnlijk ja. op je eigen manier goede nacht wensen. Ik zou zeggen, het laatste woord is aan jou. Ja. En voor straks, lekker slapen en morgen gezond weer op. Ja, dat waren de laatste van Sonja Barend. Maar dat is lulkoop nu. Ze is regelmatig op de televisie nog. En regelmatig heeft ze nog zinnige dingen te melden ook hè, in het nieuws. Ik vind het wel heel bijzonder. Sonja Barend. En uh, uh, je herkende Paul Die was bij de laatste uitzending aanwezig in 2006. Oh, nou, nam hij het stokje over? Uh, dat niet, denk ik. Maar ik denk dat hij gewoon mee presenteert voor de gezelligheid. En Frans Bouw was er ook nog bij. Frans Bouw? Hoi, hey, Frans Bouw is vandaag jarig jarig. Gefeliciteerd. Ja, No, op, okay. Okay, okay. Even <laughs> even nou, daarop oké. Maar goed, we, hadden, we zaten nu niet in de verjaardag. we zaten oh, nee. nu in de geschiedenisboekjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Sorry, uh, oh, vertel. Wat, wat, wat is er nog meer gebeurd? Ja, in uh, 1993 uh, Israël en het Vaticaan, uh, die komen overeen. Nou, ze bestaan inderdaad allebei. Ze komen overeen dat ze, ja, ze erkennen elkaar. Dus, ja, oké, okay. dat is mooi. Dat, uh, 2013. Gebeurde het? Wat gebeurde het? dit? Met nog een kleine zes weken te gaan tot de Olympische Spelen in Sochi... heeft president Poetin de veiligheidsmaatregelen in Rusland aangescherpt. De stad Volgograd is vanochtend opnieuw getroffen door een aanslag. Veertien mensen kwamen om toen een bus ontplofte. Het zag er heel heftig uit als je daar op YouTube maar kijkt, Maar ja, Volgograd was dat. Goed, wat nog meer voor uh, nieuws? Het, heeft het alles een beetje uitgefilterd wat interessant was? De ik denk het gaat wel. wel. Nou goed, dan doen we straks de verjaardag. Uh, eerst zo even een stukje muziek. Noel Gallagher heeft een nieuwe CDA. Die heet High Flying Birds. It's a Beautiful World. En daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk naar de positieve dingen. Pak elkaar's hand. En dans door het leven. Wat fuck is dit nou En midden in een gevecht. Noel Gallagher heeft een CD uit. En Liam Gallagher for What It's Worth. Hier moet ik nou het ook nog maar even draaien. Soms geprogrammeerd voor het eerste uur. Maar goed, ons heefel ik hem gewoon over naar het tweede gedeeltje in dit radioprogram. Dit was It's a beautiful world van Noel Gallagher Van de High Flying Birds zijn laatste cd een... Wie is die jarig? We doen een kleine greep daaruit. Uh, ja, dit is een hele oude. Die uh, eigenlijk al niet meer leeft. Maar wel jarig te zijn geweest. Bo Diddley. En Bo Diddley was een Amerikaanse zanger en gitarist. Hij was bekend door het uh, jungle ritme wat hij heeft bedacht. Hij had zelf ook een gitaar gebouwd, een vierkante kast. En heel vaak op zijn hoes stond hij heel keurig gekleed... met een heel leuk vlinderkleurig strikje had hij aan. En hoe klonk Bo Diddley? Nou, even een fragment. What's the technico, Bo Diddley? Dat is een bekende geluid van Bo Diddley. Zijn eerste plaatje heet ook simpelweg Hey Bo Diddley. Echt lang geleden. Dit is echt de jaren 50. hè. Midden jaren 50 kom je uit. Dus later had hij nog meer hits. Oh baby, Dit is ook Mudder Waters volgens mij later nog een keer uh, een gevallen. Bo Diddley, hij is overleden in negen, uh, 2008 Toen was hij 79 jaar. Wie is er nog meerjarig? Ja, wie er vandaag jarig is, dat is ook uh, Rudyard Kipling. En dan denk je... Boede bliep is dat. Ja. Maar het is wel degene die jungleboek geschreven heeft. Jungleboek? Ja. Geen jingle, jingle rhythm, maar jungleboek. Ja. Oké. Okay. Ah. Oké. Okay. Ja. Dat, dat is dan weer uh, om te leren. Precies. Rudy Marcus, Skipping. Wie heb je eruit getrokken ja. uit die uh, verjaardagsbak? Vandaag, uh, oh, ja. vandaag jarig Tiger Woods. Oh ja. De, de golfer natuurlijk. Ja, hij staat toch wel bekend als. Uh, als ja, de allerbeste golfer aller tijden. Die is met zijn club toch regelmatig in andere slaapkamer geweest? Ja, dat is wel een beetje. Zijn privéleven uh, is niet zo niks. Nee, laat maar, het daar maar op dat op maakt, ook, ja, Het is gewoon een hele sport. En dan maak je op die manier maak je het toch wel een beetje spanning. echt wil ook net als tijger woed door het leven gaan. Del Shannon is elk jaar zijn geweest. Maar helaas al overleden in 1990. Toen was hij nog maar 50 jaar oud. Del Shannon ken je ook van deze plaat. In de jaren 60 had hij de ene hit na het andere hits. Maar in de jaren 70 was het een beetje lauwe loenen. Lukte allemaal niet. En goed, in de jaren 80 wilde hij terugkomen. En toen was hij samen met Jeff Lynn bezig om een, uh, een plaat te maken. En hij zou ook de Traveling Wilburys versterken. Want Roy Oberson was toen ook net overleden. Maar helaas, in februari 1990 schoot hij zichzelf door het hoofd. Oh, oké. Okay. Dan zou je denken, huh? wil hij echt dood? Nou ja, ze denken dat het te maken heeft met Prozac dat hij slikte. En soms heeft dat bijwerking dat je daar eigenlijk niet echt een op opknapt. Maar dat je depressiever wordt. En dat is bij hem waarschijnlijk uh, het geval geweest. Deze... Uh, uh, Del Shannon overleed dus in 1990. Aan okay. het gevolg van een uh, geweerschot. En wie vandaag 58 jaar wordt is uh, Tracy Ullman. Oké, okay, Tracy uh, Ullman. Ja. Oh, wacht. Uh, heb, je die? heb je die? Ja, natuurlijk. Waar, waar, waar keer die ook alweer van? Ik zit even, kijk, die heb ik wel ergens. Tracy Ullman. Onder de T of bij de U? Wat de fuck? Nou. nou. nou ga door hoor. Ja, en ik heb hem hier. Ja. Precies. Dat is wel speciaal stemgeluid hè? Ja! My, uh, My Guy is ook nog van haar, geloof ik. Ook nog hit geweest. Deze ja. En ze wordt vandaag. Uh, 58. 58, ja. Hartstikke idee. En wie, wie ja? vandaag die je ook niet moet vergeten, het is jou, een van jouw favoriete ja. platenmakers. Ja? Dat is Jamiro Kwaai Hij is vandaag 48 jaar. Precies. JK. Echt op 48 nog maar, hè? Dat was een jong broekje toen hij begon. Ja, moet je gaan de toen de was States. 36 toen wij elkaar leerden kennen. Want door jou heb ik hem leren kennen. Oké. Okay. Nou, degene die ook jarig is of zou zijn geweest is Fiona Wills. Ze is al overleed in 2009. Toen was ze 69. Die ken haar van onder andere deze plaat. Oh, heerlijk. Echt een lekker dansklassieker. Die, ik nog wel kan, kan, ik nog, die kan ik nog wel op losgaan. Die kan ik wel de Yolanda keuze maken vandaag. Oh, dat is goed. Goed idee. Hier is ook nog... Uh, ja. Het grappige is wel dat Fiona Wales ontdekt is door Barry White. En toen was ze al getrouwd en had ze zes kinderen. Oh. Dus ze hoefde niet zo nodig, maar ze had toch zoiets. Ja, ja, goed, ik ga wel met je mee. En Barry White maakte haar een grote ster. En ze trad op met onder andere Joe Cocker en Smokey Robinson. En uiteindelijk had ze zelf een eigen carrière. Goed, overleden in 2009. Leuk. leuk. Ja, wie vandaag ook jarig is, is Ger Otten. Uh, dat is een musical uh, artiest die onder andere uh, de klok heeft gespeeld in uh, Beauty and the Beast. Uh, en uh, meegedaan heeft aan Schiske de Rat. Aha, oh, wat leuk. Schiske de Rat. Goed, die vandaag ook jarig zou zijn geweest. Davy Jones. Ik zit echt helemaal een beetje in de oude knar. Omdat het me toch wel boeit. Want uh, David Jones is namelijk van de Monkeys. Al die grappige filmpjes van The Monkeys, Ze hadden natuurlijk ook een serie. En, uh, nou goed, daar was hij in te zien. Hij was uh, de zanger uh, van deze band. En hij is al vroeg begonnen in de showbusiness. Hij is ook acteur. Op 11 jaar leeftijd speelde hij al in Coordination Street. Dus, goed. Jij bent op zoek naar die Jolande keuze. Ja, ik zit dat ja. te zoeken. Ja. Nou, wie, wie ik alleen nog even kijken heb. Uh, uh, Bob Bauma. Die, oh, ja. Hij is al overleden. Hij was van 1929. Hij is 79 geworden. En hij was altijd van de, voor een briefkaart op de, de eerste rang. Ja, Jawel. al die stukjes film die je liet zien, dan moest je iets van raden of zo. Was ja, dat, ja. Dat, dat weet ik niet meer. Ja, <laughs> zo lang was. geleden. Het maf is wel dat ik net zit te kijken. Del Shannon zou eigenlijk jarig zijn geweest. Maar ik zie dat Jeff Lynn, waar hij dus het laatste moment van zijn leven nog mee heeft samengewerkt... die is ook jarig. En Jeff Lynn, dat is van ILO, die wordt vandaag 70. Even een dramatisch plaatje. Van ILO. Ja, hij treedt nog steeds op. En dit is live trouwens, hè. Dit is ook wel een leuke Hurlanderkeus. Ja, ja. Dat heb Heel lang niet gehoord. Echt, mijn muziek met een beetje zwaar op de hand. Dit. Je belly moet op en het gaat echt niet goed met leven. Nou, Del nog had er last van. Misschien is hij daardoor geïnspireerd en maakte hij onder andere muziek. Dat weet ik niet. Jeff Lynn is dus 70 worden van ELO. Dave Stewart daar is ook nog jarig. En Dave Stewart, die ken je onder andere van Heart of Stone. Hij is van de Eurythnix natuurlijk. Oeh, dat lekkere schurende gitaartje erin. Doet het goed? Goed, hebben we nog meer mensen die ja, aan zijn? Ja, nog, nog één iemand. Uh, Therese Gibson. Die is onder andere bekend van uh, de Transformer films en uh, Fast and Furious. Oké. Okay. een eindeloze, <laughs> uh, nooit door, stoppende uh, filmreeks. Ja. Goed. Uh, oh ja, die ik nog wil noemen is Patti Smith. Patti Smith is uh, vandaag, even kijken, uh, 71 geworden. Dit was haar grote hit. Ja, die was tonight. Ik, het beste stuk wat ze ooit heeft gemaakt, is Barefoot Dancing en dat is dit. I'm barefoot, geweldig, vooral het introotje is fantastisch, maar dat laat ik je nog wel een keer horen. Patty Smit, dus, 71 geworden. Nou, laten we het hierbij afsluiten. Ja. Ja. En jou straks die johlande keuze, dat wordt uh, Fiona Wills. Ja, of, of Ilo, die, dat nummer wat jij net... Uh, Telefoonlijn. Ja, die is geweldig, Ja, die toch? is wel geweldig, hè? Ja, laten dus... we die doen. Nou, ik ben het helemaal eens met jouw Keuze, De keuze is... Lukkig. Daarom houden we het al zo lang vol met elkaar. Goed, deze plaat gaat over uh, live outside. Ik weet niet, ik zal binnen blijven. Denk aan een ander band dit. Je doet echt aan een de punk denken. Maar ik weet niet zo gauw, of het lijkt op iets. Maar goed, zover deze. Uh, live outside, live outside. Ik heb echt, als ik het hoor heb ik hier te doen met die zwervers die momenteel in. Uh, wat was het ook weer Amerika waar het min 40 is? Het oh, is gewoon uh, onder een kartonnen doos. Zo'n warm houtdekentje. Uh, ja, die was... houd je echt niet warm, denk ik. Nee, er uh, moet er iets meer bij komen. Nou goed, uh, ik had het al eerder genoemd. Als je nou morgen zeg maar, de ouwjaarsdag, het nieuwjaarsdag wil vieren in Amsterdam... moet je flink in de buidel tasten. Het schijnt echt, het is niet te betalen. Een overnachting in Amsterdam uh, staat al groot in de krant. Uh, vergeet Londen, Parijs, New York. Het is allemaal niet interessant. Amsterdam, daar moet je naartoe. Voor een stapel bed, als je echt een beetje zoekt. En dan kan je een stapelbed huur voor 94 euro oh, per wow. nacht. Nou, ik denk dat ik dan misschien ook maar een stapelbedje neer moet zetten. Eh, het is, ja, ja, het is zo, ja. ja, het is wel de waterkant van Amsterdam. Het is wel de waterkant van Amsterdam, maar ik denk niet dat mensen hier naartoe komen. Nee, je hebt ook uh, dat gegeven van Couchsurfing. Ja? En er is een website voor. En mijn, mijn zus heeft dat wel eens gedaan. Ja, en, is, maar dan uh, denk ik van, ja, ik, denk, ik, ga, uh, ik wil ook wel eens crashen, weet je ook wel. Op ja. een bank. Maar dan moet je jouw bank ook beschikbaar stellen. Maar ik woon in Zandvoort. En voor je het weet, heb je gewoon de hele week... Zomer Zomers heb je door iemand ja, op je bank. In de zomer zeker. Nou, dat gaan wel. we niet doen hoor. Maar goed. Uh, ik de, uh, uh, kan uh, uh, niet van de, uh, uh, uh, van de zomer uh, op jouw bank crashen. Jij maar, ja, maar jou ken ik. Ja. Als, jij, als jij voor mijn deur staat van goh. Uh, maar ja. Echt denk ik ook van als het mooi weer is en alles. Je kan dit goed gewoon op het strand ergens gaan slapen Ja nou, nee. De is de even anders. Je wil ook gezellig eten erbij hè. Het ja, ja, nee, is dus niet de bedoeling dat je gezellig gaat doen. Nee, maar goed, eh, in ieder geval uh, 34 is het goedkoopste. En daarna krijg je prijzen van 600 euro, uh, 800 euro per nacht. Echt. En dan heb je natuurlijk nog de uitschieters die gaan echt naar 4500 euro maar per nacht. Maar dat is dus niet, via, ook via Airbnb? Airbnb is ook niet te betalen. Ik echt? heb ook wel eens gekeken, de echt, rond de 100 euro. Dan heb je een kamertje ergens. Maar dan vaak ook nog wel, eh, niet in het centrum... maar echt wel wat buiten, Amsterdam-Noord. Okay. Dus ja. het is echt, re reizen de pan uit. En eh, ergens had hij naar nou gebeld, deze journalist. Het eh, zag eruit alsof hij wat eh, meubels bij de kringloop vandaan had gehaald. In zijn kamertje neergezet. En, en daar vroeg hij dan ook nog even 150 euro voor. Nou, is dat niet die Prins Bernard die dat doet? Ja, ja die zou <lacht> ja. Bijna, ja. Prins Bernard, die grote ik had de bril van hem. <lacht> ja. Nou goed, de topper is wel eh, een of andere suite. In de Empire Suite. Daar betaal je het. Uh... 12.500 euro voor. Voor één nacht. Voor één nacht. Dan heb my je wel my uitzicht my op. op de dam. En dan heb je een, een, een route naar buiten. Als je op bekendheid zeg maar om 12, vlak voor 12 uur nog even de dam op wilt. dan kan je daar zo ongemerkt naar buiten toe sneaken. En dan kan je daar even tussen een gewone pleb. gewoon uh, een volk kan je daar nog even een uh, vuurwerkje afsteken. Ja, maar dat is dus inderdaad voor een van die gasten van uh, zo'n zo Amerikaanse Justin Bieber of zo. Ja. Had topt. hij daar niet geslapen of heeft hij daar niet een appartement? Goed, daar heb je wel een jacuzzi erbij. Daar heb je ook zeg oh. maar aparte slaapkamers. Nou, je hebt een hele zwikje. heb je voor met, uh, ja. euro. Het is echt te uh, bizar worden. Ja. Het kan allemaal in Amsterdam. Vergeet Londen, Parijs. Het Precies. is the place to be. Nou, je kan dus. ook een keertje naar China gaan. Want daar hebben ze sinds kort hebben ze de langste glazen loopbrug in gebruik genomen. Ik had het goed, ja. Hij is 488 meter lang. Jij ja, zeker. Ja. O, op 218 meter hoogte hangt hij tussen twee kliffen in de noordelijke provincie Hebei. Dan weet je waar je moet zijn. Ja, dan ga je erop staan. Dan... Yes. Wat the fuck? Ja, er zijn dus 1077 glazen pernelen van 4 centimeter dik. Dat is niet eens wel heel dik. Die aan 12 kabels van vanadiummetaal. nou dan geloof ik het wel, yeah. hangen. En het, het weegt betaal 70 ton. Maar ja, de, mensen, de, de brug is volgens de makers volledig veilig. Tot die valt natuurlijk. Ja. Maar hij moet windkracht 12 en aardbeving of 6.0 kunnen weerstaan. En hij kan 3000 mensen dragen volgens de eigenaar. Maar ze laten er slechts 600 per keer toe. En ze okay. controleren hem elke dag. Okay. Is, uh, gaaf. Even met een hamertje. Ik wil er wel een keertje over. Ja, het, het, gaaf. Het, het is wel tof, maar ik zou er echt niet overheen durven. Ja, ik, dat ik, weet ik nu al. Ik denk dat ik wel, als je daar staat, als eerste... Uh, de, daar staat niemand op die brug. Tot dat einde staat niemand op de brug. Je denkt van uh, laat even iemand eerst gaan. Dan volg ik wel. Maar, ja, ja, maar Als eerst een held die dan zegt. Uh, schat, ga jij maar eerst. Ja, ja, dat ben ik een beetje. Ja. Ik, ja, maar zou je wel durven als je al ziet dat er allemaal mensen voor je al lopen en de veilige overkant. Nee, je ik, ik, ik, uh, gaat ik, er gewoon niet op. Nee, ik, ik vertrouw uh, menselijke bouwwerkzaamheden. Werken niet. Nee? Nee. nee. Oh. Dat is een beetje. zoveel duizenden jaren, kan je er toch wel iets van vertrouwen dat je denkt, nou, het moet moeten toch. Hij goed ziet zijn. er wel cool uit hoor. Hij ziet er niet, ja, hij, hij ziet niet echt als glas uit. Ja, er is uit. een filmpje, maar hij doet het niet. Oh, wacht even. beetje jammer. Ja, het is oh, heel veel met leuningen aan de zijkant en ja. ook ijzer ijzeren onderkant. Ja, dat zijkant ook glas en zo, hè? Aan de onderkant? Ja, dat ik, ja nee hoor. Dit is. Je moet echt helemaal een beetje open zijn. Dat je het dat idee je, hebt dat je in het niets stapt. Ja, jij, dat wil is pas over, eng. jij wil over de grootste uh, uh, hangbrug uh, ter wereld, Ja. Ah, je hebt ja. toch ook van die video's. Uh, uh, dan zie je dus een, een, een bodem van een lift. Daar hebben ze van die televisieplaten op gedaan. En dat stopt de lift en plotseling uh, oh, ja. uh, lijkt het alsof je... Ja, ik snap wat <laughs> scherm maar Lijkt het dus gewoon alsof je die kokers ziet. En de mensen uh, er helemaal vast wat wow. <laughs> ja. die vind ik erg grappig. Die is erg leuk. Het <laughs> is wel leuk heel gemeen. Dag. Volgens mij komen daar hartinfarct van. En volgens mij ook wel. Ja, het is uh, <laughs> leuk om te zien De reacties ja. van mensen in paniksituaties. Oh, ik zie hem nog Eurlings. Uh, uh, Eurlings is ook weer het nieuws Ja, juist. hij maakt openlijk excuses voor het slaan van zijn ex. Ja, klopt. Nou, volgens mij... ah oh, man, hou op. Als iedereen excuses gaat aanbieden, nou, dan, uh, dan hebben we gewoon geen... Tijd meer voor, nee. voor iets anders. Ja, en nu uh, hij wordt er bijna uitgebozerd en dan gaat hij. Oh, hij zou ik nu maar excuus aan doen aanbieden. Misschien is dat wel een goed idee. Maar hij ziet er ook niet uit als iemand die slaat. Nee, hij is heel vriendelijk. Ja, hij ziet heel vriendelijk. Ja, hij is ook goed voor de kinderen. Straks zijn zand voor ze prichten.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 Soms, ik moet even verdiepen blossen want ik heb het idee dat ze afgelopen jaar ook alweer een nieuwe serie hebben uitgebracht, maar ik ben best even uit het oog uh, verloren. Dit was Getaway hier in de zaterdagmorgen. Het is alweer uh, half negen, uh, half ja, tien, elke, elke week zit ik ermee te rotzooi en denk, hé, hey, is het nou alweer tijd om de Zandvoortse berichten te doen? Ja! Zandvoortse berichten. Nou, Zandvoortse berichten. Kan je melden. IJsbaan hadden we al gehad, natuurlijk. Wat hebben we nog meer gehad? Oh ja, een leuk overzicht in de Zandvoortse krant. Wat er allemaal gebeurde. In 2017, Pride at the Beach voor het eerst. Dat vond ik wel grappig te lezen: Watertorenplein. Oh, mijn god. Niet weer over de Watertorenplein. Wat ja, ging je er nou weer over? Oh, maar dat elk, elk maand is er wel iets over te melden geweest. British Weekend hebben we gehad. Dat was een succes. Een reuzenrad hebben we gehad. Dat was voor sommige mensen niet succes. Twee reuzenraderen. Twee ra raderen. <laughs> Ze kijken ja, de binnen met mij. In het appartement. Je bent er nooit. Hè? Je verhuurt altijd. Dat maakt niet uit. Ja. Ik ben er tegen. Ja. Nou goed. Verder, de. formule 1 mag. Dat is nu uh, onderzoek naar gedaan. De man met de vierkante bril heeft het laat onderzoeken. En die is nu ook eigenaar geworden van, formule, van het uh, uh, circuit. En verder, het Timmerdorp was uh, dit jaar in de, de, de, de, de thema, het thema was Circus. Goed, verder natuurlijk, statushouders. In Pluspunt hadden we een maaltijd samen genuttigd. En dat gaat goed met de statushouders. Ze zijn omarmd hier in Zandvoort. Ja, Mooi om horen allemaal. Ja. Wat is er nog meer te melden? Ja, ik heb even een, een oproepje van de Zandvoortse courant. Wij gebruiken natuurlijk altijd de Zandvoortse courant voor, de, voor het Zandvoort Nieuws. Ja. Dus elkaar een beetje helpen is altijd goed. Um, ja, ze, ze hebben zoiets van. Uh, nou, Zandvoort is een bruisende uh, badplaats. Vooral in de zomer uh, gebeurt er een hoop. En, en ja, ze willen eigenlijk zoveel mogelijk uh, uh, nieuws melden wat er gebeurt in Zandvoort. Daarom uh, uh, zijn ze op zoek naar mensen die hun belevenissen willen vastleggen in een vlog. Uh, en via dit, uh, uh, online, uh, de online kanalen en de kranten uh, bieden, uh, bieden zij... Uh, ja, aan dat jij zeg maar, je vlog daarin kan... Uh, moet er er het ergens over gaan of het moet gewoon over, uh, weer over je leven ja, gaan? Nee, het gaat over... Uh, het moet een beetje over Zandvoort uh, gaan. Je belevenissen okay. in Zandvoort. Uh, als je bij evenementen bent. Uh, dat soort dingen. Okay. Uh, mocht je nou interesse hebben... Uh, dan kun je uh, even een, uh, hoe weet het, uh, een berichtje sturen... naar uh, info.zandvoortskrant. Of even een appje sturen. Uh, de... de het telefoonnummer staat op het de... Het is wel een leuk opstap, opstap als je journalist wil worden natuurlijk. Ja, ja laag, zeker. Laag, opstap. zeker. Goed. Goed, op 5 januari is weer de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort. En uh, het is uh, om van half acht tot half tien in de haven van Zandvoort. En uh, de burgemeester zal bij deze gelegenheid een nieuwjaarsspeech uitspreken. En uh, diverse organisaties zijn er allemaal bezig. En iedereen heeft dan uh, een kleine bijdrage gegeven. Waardoor uh, iedereen dus één klap alle bedrijven gehad, heeft alle dit is een mooie een mooie vind ik echt een heel handig echt handig ja in de haven van Zandvoort daar gaat het weer gebeuren en als je vrijdag een vrijdag altijd een beetje heilig dan ben ik altijd paadjes te uitzoeken want denk anders zou ik ook wel even aanhaken is Zandvoort ja leuk zie zie je fem is hier toch ook of niet ik ik denk het ik ik heb ze nog nooit zelf een tafel zien doen want wij hebben natuurlijk eigenlijk helemaal geen geld nee dus maar we gaan er wel altijd heen wat kost het om daar aan te haken 150 euro ja. Maar ja, kijk, wij zitten natuurlijk, uh, we moeten het van de uh, subsidie doen en van de advertenties. Dus uh, inderdaad, mocht u nog willen adverteren, dames en heren, het is uh, wel, uh, het gaat zo de eten in. En je bereikt toch meer mensen dan je denkt. Echt 150 euro, als je echt met z'n met vieren gaat, dan heb je gewoon een leuke avond trappen. Ja. ja. Dus je het gewoon deel. Ja. En je hangt een vlag op van 7, hè? Ja, ja, en dan ben je klaar. Ja, precies. En je nou, doet, goed. We, doen allemaal, we lopen allemaal met een koptelefoon op. Ja. <laughs> ja. Met PVV. Sorry, Dat Nou goed, de leuke tekens in de zand voor de strand over uh, de herten mogen wel worden afgeschoten. <tok> maar de meeuw is een beschermd diersoort. En dan later ook nog weer een tekenje van vet. Hé, hey, hoe komt die meeuw hier nou binnen? Oh nee, dat is het logo van de PVV. Want ja, wel. PVV zit in de gemeenteraad. Uh, Marco Deen wordt lijsttrekker van de, van de PVV. Hij is door Geert Wilders persoonlijk uh, benoemd. En uh, straks uh, in, wat uh, is het ook weer? Uh, wanneer gaan ze ook weer de gemeenteraadsverkiezingen doen? Maart Volk of zo? Zo'n 18 maart, dacht 18 ik, maar ik maart. uit mijn hoofd, maar ik weet niet helemaal zeker. Wat, wat ze nou precies, wat voor programma's hebben weten ze nog niet. Ze zijn bezig of met een A4 of een a 5 Misschien is het ook wel genoeg a 5 okay. Of een one-liner of zo, weet je wel. Ik vind, het, ik vind het nog groot. Ja, het is nog ja. vrij groot ook zo. 21 maart. 21 maart, ik zat okay. in de buurt. Maar er zijn nog diverse activiteiten rond de jaarwisseling. Maar Mark, heb jij nog wat? Nee, ga je, okay. wat doe je ding. Want er is op 31 december, dat is morgenavond... om 5 uur is er een eindejaarsviering... ter afsluiting van 2017... in de Agatha kerk aan de Grote Koch. En uh, Ubi Caritas en Icantatori Allegri... Dat ben ik, daar zit ik natuurlijk ook in. Uh, wij, zingen, wij begeleiden het muzikaal... En uh, je hebt de nieuwjaarsduik. Uh, maar op 3 januari heb je dus voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar... Is er een... Uh, hey, kan je die mee om, of wegdoen? En die PVV is hier nou ook. Ja, ja. Maar uh, er is een spannend avontuur te beleven tijdens het poppenkasttheater van Koos Kneus... in de hal van het bezoekerscentrum De Oranjekom. De vrolijke poppenkast begint om 11 uur. Daarna kunnen kinderen zich laten sminken als Spiderman, Draak of Weerwolf. <kwijnt> het kost 2,50. en het is dus van De Oranjekom van de uh, Waterleidingduinen. En er is ook nog een ontdekkingstocht op dezelfde dag... Uh, van drie tot vijf. Dat heet Bunkers, Bibberen en Botten. Ja. Het is, uh, je kan je aanmelden tot uiterlijk drie dagen vooraf... Uh, bij www.waternet.nl. En dat kost vijf euro maar liefst. Mart, wel hier. Ja. Maar wel leuk, ga lekker naar buiten met de kinderen Want al die oliebollen, het mag nou, wel even afgelopen moet worden Moet er wel even waarschuwen dat uh, vuurwerk volgens de regels uh, 31 december 6 uur s'avonds Tot 1 januari 2 uur s'nachts Mag er worden afgestoken Denk om uh, veiligheidsbrillen, aansteken rond En kleine kinderen op afstand te houden zet de, grond, zet de fles op de grond En uh, neem afstand en steek hem aan En uh, uh, verder als je uh, de volgende dag Zeg maar nog vuurwerk vindt Dan moet je het zeg maar, gewoon in de open haard gooien Of gewoon op de kachel even drogen. Nee, zonder gekheid. Denk nou eens even logisch na. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Goed, tot zover de Zandvoortse bericht. En is het nu tijd voor die jalandige keuze. Fiona Wills. is al ja, jarig zijn geweest? Oh, jee, maar joh, ze joh, is al, al is overleden die. in 2009. Toen was ze 69. Nee, nee, maar die ga ik helemaal niet doen. Oh, ik dacht even dat Fiona We uh, electric light oh, ja. met Telefoon Line. Ja, uh, je... Want die heeft zo'n hele leuke intro. Javelin is vandaag uh, 70 geworden. En maakt nog steeds muziek. En is pas geleden nog, zeg maar, aan uh, geweest. Oh ja. Zet hem wel langzaam aan. Echt de jaren zeventig volgens mij dit. Wie he? is daar aan de lijn? Hallo? hallo? Hebben we al verbinding? Hallo, hallo? Ben je daar? Hij wordt vandaag 71. Nee, 70 wordt hier. Uh, Jeff Lynn uh, hij heeft later ook nog uh, met Dal Shannon. Hij heeft ook nog samengewerkt met Dal Shannon. En hij zijn op dezelfde jarig eigenlijk. Dal Shannon is er natuurlijk niet meer. Met Jeff Lynn nog wel. En daar genieten we man. nog steeds van. Ik zag wel beelden op YouTube van de optredens van het uh, afgelopen jaar. Heel veel bejaarden die dan toch met een man aan het dansen zijn. Leuk hoor. Man. Och, het ziet er zo gezellig uit. Goed. Uh, ja, het is alweer 20 minuten voor 10. Gaat snel. Het is uh, amper licht in Zandvoort. Maar, zeg maar na dit programma wordt het er een keer ook weer helemaal licht. Ik weet niet hoe dat komt altijd. Dus, uh, zorgen voor het zonnetje naar huis, denk ik. Ja, wie is daar? Ja, ik weet het ook niet. Een eigen, denk ik. Vertel, wat hebben we zo te melden allemaal? Ja, hoe heet het? De Japanse um, uh, ontwerper uh, Kunio Ukawara. Ja? Uh, die heeft een uh, nieuwe auto ontwikkeld. En uh, deze auto is uh, vrij speciaal. Omdat hij uh, zichzelf kan opvouwen. <laughs> uh, Leuk, wat? Echt de auto uh, hey. is, uh, is, is, is niet een hele grote auto, maar uh, een beetje uh, vergelijkbaar met een smartje. Yeah. Alleen op het moment dat je op een knopje drukt, dan vouwt hij zich nog iets verder in. En uh, gaan de wielen uh, zo dat hij om zijn eigen as heen kan draaien. Yeah. En dit uh, is zodat je makkelijk kan inparkeren en uh, in kleine plekjes kan staan. Ik bedoel, ik kan mijn auto ook altijd opvouwen. Ja, maar goed, dan kan ik hem niet meer uitvouwen. Dat is zo, maar deze is wel echt ideaal, gewoon. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft er, uh, hoe weet het, uh, de prijs uh, is nog niet bekend. Nee? Wel al zijn er, eh, uh, eh, uh, uh, er al dertig van, uh, van besteld. Oké. Okay. En hij verwacht er ongeveer 300 uh, per jaar te kunnen verkopen. Oké, okay. maar het is wel jammer, ik wilde de prijzen weten. Wat, wat, wat betaalt voor zoiets? Ja, als je de prijzen die bijstaat, is die voor jou te duur. Ja, dat denk ik ook. Dat wel. is altijd bekend. Ik denk echt van. Ik uh, wil we weten wat het koest. <lacht> ja, ja, nee. Er kunnen nog meer auto's in Amsterdam. Want daar zitten we op te wachten. Nog meer ja. auto's in Amsterdam. En dan, kan, dan kunnen de prijzen nog meer omhoog van ja, de Misschien kan je ze zo goed in elkaar varen dat je ze kan opstapelen ook. Dat je ze op elkaar ja, kan zetten. Ik heb even verder gezocht. Ja? Het prijskaartje: 60.000 euro to? op dit moment nog. Ja, maar als jij geld uitspaart, omdat jij hem gewoon. Naast Albert Heijn in het fietserrek kan zetten. Ja. Dan, ja. Uh, dat is toch wel handig, toch? Ik vind het ja. wel een uh, redelijke prijs. Ja, er zo uit. En als je nog op stroom gaat, dan zal het helemaal ideaal zijn. Het is inderdaad een elektrische auto. Dus ja, Oké, okay. uh, man. Helemaal nou. de toekomst. gewoon. Zeker. We gaan straks naar een toekomst waar we ons, onszelf eigenlijk niet meer hoeven te verplaatsen. Dat zal mooi zijn. Dat we alles via de computer kunnen in 3D. Goed, ja. ja in uh, Rusland uh, was op kerstavond was er een jongetje vermist. En toen was er uh, een vrouw die was tijdens de zoektocht naar tienjarige jochie uh, uit het rug in een open put gevallen. En daar trof ze hem aan. Nou, hoe toevallig is dat? Ja. En de jongen had na zijn val diezelfde avond al de longen uit zijn lijf geschreeuwd... maar was door een hevige sneeuwstorm niet gehoord. En door alle sneeuw had zowel de jongen als zijn redder de put over het hoofd gezien. Dus ze waren zo in die put gevallen. De jongen is met ernstige onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Maar maakt het inmiddels weer goed... De reddingswerker te werken is er iets minder goed van afgekomen. Zij brak een ruggenwervel, is voorlopig uitgeschakeld. Okay, nou. Dat doe je goed, hè? Omdat je, je, maar ja, je moet die pus, putten let op doen: mensen met sneeuw. Want uh, als ze kuilen en dat soort dingen, die zie je dus gewoon niet, hè? Die worden nee. gewoon uh, dichtge uh, Gesneeuwd, ja, maar. dan lig je zo'n paar meter ergens in een put oh, wacht. Nou, Dan zit je echt wel in de put, hoor. dat Wel uh... mooi voor, uh, in deze For... tijd dat het kind weer terecht is. Ja. Gisteren hoorde ik wel op het nieuws dat er een, een kinneke, kinneke uit, uit een uh, stal was gestolen. Ja, ja. Was het in België of zoiets? Is die al terecht? Ja. Die schijnt alweer weer terecht te zijn. En de achterste is ook zo leuk. De hele wereld valt er dan over. Je is dat een pop trofee, uit Je pop uit een stal gehaald. Tja, dat zijn tradities. Belachelijk. Dat dat, ja, weet je wat belachelijk is? Dat een kind gewoon in een stal ligt in deze tijd. Want ja, dat is gewoon belachelijk. Maar goed, iemand heeft gewoon een pop goed weggehaald. voor de weerstand. Dat ja, is goed, hè? Ja, dat was de haalderse ja. kerststal. Ja, er ligt het? daar is ook zo'n zo kindje heel vrolijk te zijn. Het is gewoon een pop. Maar goed, hij is later weer teruggeplaatst. En is weer een andere pop neergelegd. Ah, maar is het is spannend. wel leuk dat je daar onze wereld weer druk om kan maken. Want er zijn culturen. Dat hoort zo. Nou goed, ja. Uh, ik zit het kijken wat we weer hebben. We hebben natuurlijk een van de laatste singles, horen wel, wel. Nee, niet helemaal een van de laatste singles, maar wel een leuke plaat van de Arctic Monkeys. In the eye of the storm She flicks a red-hot revelation Off the tip of her tongue It does a dozen somersaults And leaves you supercharged Makes me wanna blow the candles out telescopic calories Monkeys. Ja, yeah, Alex Turner zit ook, ook in de last Shadow Puppets. En dit was Heldkeld. Uh, Heldkat. <laughs> Charlotte. La la la. Man. We zien eens even wat andere titels die ik gewoon normaal kan uitspreken. Dat zou heel fijn zijn. Hartelijk mankjes dus. Het loopt op weer tegen 10 uur. De lijnen met uh, Hotel Hogeland. zijn oké okay bevonden. Straks uh, kom daar uh, Goedemorgen Zandvoort vandaan. En in het jaar 2018 gaan ze flink, gaan we flink samenwerken met uh, de Zandvoortskrant. Om wat stellingen voor de politiek uh, te bespreken. Om te kijken welke politieke partijen... Uh, waar staat. En dan kun je ook makkelijker kiezen misschien met de gemeenteraadsverkiezingen straks. Dat zal mooi zijn natuurlijk. Goed, vertel. Ik zie dat jij nog een voormalige kampbewaker hebt. Ja. oud zwiets 96. Ja, is oud ss Oskar Greuning. Je ontkomt niet aan zijn zelfstraf. Want de, het grondwettelijke hof in Karlsruhe heeft het beroep van een 96-jarige Duitser tijdig een tafel geveegd. En hij wordt gezond genoeg geacht om achter de tralies te verdwijnen. Zo. Nou, ik vind ook zo van, ja, waarom ook niet? En uh, waarschijnlijk uh, gaat hij daar dan ook dood. Maar hij, hij zei, hij zei ook wel dat hij uh, tijdens de behandeling van zijn zaak vertelde de oud ss rook -ok dat hij geld van gedeporteerde joden in beheer had genomen... en toezicht had gehouden bij de aankomst van de transporten. En volgens de rechtbank werkte hij daardoor mee aan de moordmachinerie van de nazi's. Ook al bracht hij zelf niemand om het leven. Ja, maar hij altijd. wordt dus gevoordeeld uh, voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen. Ja, het is altijd, altijd wel lastig ook. Hè, dat je denkt, ja. Die mensen hebben misschien niet echt vreselijke dingen gedaan... maar toch zijn ze medeplichtig en die moeten toch ook gestraft worden... Ja. En ja. Ik zit ook wel eens te denken, ik werk dan bij een gemeente. Ja. En uh, als het oorlog wordt en uh, je wordt uh, op dat moment overmeesterd zeg maar, als land... en dan moet jij dingen gaan doen voor hun. Hoe ga je dat dan doen? Of zeg ja. je van nee, ik doe het niet en dan heb je gewoon helemaal geen inkomen meer... Het is een schemergebied. Ik ben gebied. blij dat ik daar niet uh, over uh, hoef daar te denken. Nee, dat het niet zo het, is. Het zijn, maar, het is. Je zal er maar inderdaad uh, in zo'n situatie zitten. Wij hebben nog, uh, denk ik, misschien nog vijf jaar te maken met dit soort mensen... die toch iets hebben betekend in die foute wereld. Ja. en uh, Daarna is het een uh, afgesloten hoofdstuk. En dan uh, hoop ik dat het wel allemaal nog een beetje... Uh, ja, blijft leven onder de mensen. Dat ja, moet ook wel blijven. Dat we niet vergeten, gewoon. Uh, wel belangrijk. Het is toch wel een duister periode. Goed, uh, Marcus, probeer even wat lichter te werpen in deze duister periode. Oh, nou ja, ik heb. Net, had een je beetje... een onvouwbare auto. Heb je nu? Ja, nee, ik heb een berichtje over Apple. Ja? Uh, er is namelijk uh, ja uh, onderzoek gedaan naar oude uh, uh, iPhones en uh, en dergelijke. Oh ja. En uh, wat nou blijkt is dat. Uh, er een stukje software in zit die ervoor zorgt dat als jouw accu ouder wordt... Ja? dus je toestel ook ouder, dat je, um, uh, dat je telefoon trager wordt. Oh. Nou, daar is natuurlijk uh, veel uh, over gevallen. Want ja, op een gegeven moment heb je dan dus een telefoon die niet meer lekker werkt. Apple zegt dat ze het bewust hebben gedaan... omdat uh, de telefoons met een uh, slechte accu uh, de pieken niet meer aan kunnen in de rekenkracht. Dus dat ze gewoon die softwarematig naar beneden... Uh, uh, trekken zodat hij uh, niet uitvalt en je, je accu het gewoon blijft doen. Yeah. Overigens, ja, ik denk dat het toch wel gewoon uh, uh, een, een, een marketingtechnisch dingetje is om ervoor te zorgen dat je, uh, uh, ja, dat mensen gewoon een nieuwe iPhone, dat ze op een gegeven moment denken, ja, het werkt allemaal niet meer lekker en het, hij, hij, doet het niet helemaal goed, weet je ja. wel? Laat ik maar een nieuwe kopen. Ja, nee, dat, ik snap het. Het moet, uh, er moeten uh, rollen. Het geld moet rollen gewoon. en dan moet je gewoon uitgegeven worden slecht voor de economie... als iedereen bij zijn oude toestel blijft. Ik heb bijvoorbeeld een kennis van mij. Jos, als je nog luistert, hij zit heel vaak aan het toestel gekluisterd. Ja? Die heeft gewoon nog een iPhone 3. En we, ja, zijn, maar overgestapt. Ja, zeg. we zijn maar overgestapt van de WhatsApp... want dat, dat kan niet op dat toestel, naar sms. Oh ja, ja, Nog even hier. ik moet hem gewoon bellen. Gaat het goed? Ja, het gaat goed hier. Ja, niet. is toch leuk? Dan hoor je elkaar ook weer. Even. Ja, dat is weet je, weet je wat helemaal erg zou zijn? Op een gegeven moment doet het toestel het nu. Moet je elkaar gewoon, moet je gewoon afspreken? Moet je elkaar gewoon nou, zien? Nou, ja. nou Nu sla ik wel een beetje door, zeg. Lekker een ja, biertje in een cafeetje. Ja, dat gebeurt even goed trouwens wel, hoor. Ja? Ja, okay. ja dat maar gebeurt even goed. Maar communiceren jullie nou, dan via je sms? Ons? Ja, via sms. Ja, oké. Okay. Ja, hij jaagt me op extra kosten gewoon. Ja. Omdat ja, hij zo nodig knietig wel zijn. Nou, ja, maar tegenwoordig, die smw's is gewoon hartstikke gratis. Vroeger moest je een kwartje per stuk betalen. Ja, ik weet niet meer. Want ik heb geen idee wat je daarvoor moet. Het nee, het is allemaal gratis. Het zit erbij. Oké, okay, het zit erbij. Maar nou goed, het ligt ik... aan je abonnement. Je ja, het, het ligt het niet aan het pakket wat je binnengesleept hebt. Ja? En uh, ik heb uh, een vrouw die dat altijd regelt, dus ik heb helemaal geen zicht op. Dus dat uh, zou moeten kunnen. Maar goed, het is. Weet uh, je wel je pincode en zo van je bankrekening en hoe je, je in moet loggen? Uh, <coughs> dat, Als er ooit heb die... ik ergens een briefje liggen? Gebeurt dat zij misschien even tijdelijk. Uh, zes weken op vakantie is of zo. Dat je wat kan ja, ja, goed, dat, dat soort dingen is wel een ik puntje. Wil, ik, ja, ja het is, op vakantie bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Zou ook nog iets anders kunnen gebeuren? Als ze de broek scheurt of zo, dat zou ook nog kunnen. Maar uh, ja, nee, dat uh, moeten we nog wel overleg voor, overvoeren, hoe we dat uh, Ja, opwassen. in geval een geheim envelop. We ja. openen als ik er niet ben. Zoiets, dat ik er niet meer ben. Dat zou ook nog kunnen. wat even de laatste plaatjes voor tien uur. Ja. Always and always and always ascending. Always and always and always ascending. Pause the progression, Shit, but, but I I'm never gonna resolve. Never, resolve, never gonna resolve. never gonna resolve. Never gonna resolve. Never gonna resolve. Talk to me. Come on, talk to me. Yeah, talk to me. Ja, nou, lekker dan. Genoeg water? Ja, dus dat is altijd weer de vraag natuurlijk. Gaat het morgenavond regenen? Of zal het droog blijven? Ik weet het niet. Ja, dit kan allemaal glad worden en zoiets. Goed, bring me water. Uh, always upsending. En ik heb het natuurlijk over de band uh, French Ferdinand. Ja, vernoemd naar uh, de keizer die vermoord is waar de Eerste Wereldoorlog uit ontstaan is natuurlijk. Zo, hoppa. Stukje geschiedenis. Hoppa. Een Opa. Opa. stukje het... geschiedenis. Goed, het laatste, laatste stukje voordat wij afsluiten en het nieuwe jaar ingaan. van in de goede voornemens. De ja. top 10. Op 10. Ja. Alles op orde krijgen. Uh, op... Ja, maar dat is altijd. Hè. Daar ben je ja. altijd mee bezig. Op alles Op orde. altruïsme, Iets teruggeven aan anderen. Oh ja. En 8. Iets nieuws leren. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Zeven, Geen schulden meer. Nee. 6. Stoppen met drinken. Ja, altijd. 5. Ontstressen. Die hoort er ook altijd ja. bij. Vier, Stoppen met roken. Nou, die hoeft er mij niet. Uh, Dieten, jawel. extra uh, kilos Wie verlieten. begint er niet aan? Twee, sporten. En, en een... één. Meer tijd doorbrengen met de mensen die je lief zijn. Ja, dat Goed, is ook zo. Het is waar. Hebben, die, uh, anderen heb, nummer één. Hebben jullie goede voornemens? Ik, zit nou. echt, ik vind eigenlijk wat ik een goed voornemen moet doen. Maar ik, ja, ik, hand uit, meer uitsteken naar de medemens. Zoiets denk ik. Ja, nou, ik, ik heb besloten, besloot, ja, ik ik besloten om ze dit jaar een keer voor mezelf te houden. Ja? En dan van aan het eind van het jaar te kijken van... Nou, zijn ze gelukt. Weet je wel? Gewoon ja. niet, uh, niet openbaar maken. Dan, uh... Maar ik hoorde ook een mooie ja. van... Eigenlijk moet je je voornemen... Nou, die was gisteren van de, burger, de oude burgemeester. Dat hij zei van... Je moet, je, wat je wil gaan doen, moet je niet te groot maken. Nee. En als het dan meer wordt, is het meegenomen. Ja. Want ja. als je het heel groot maakt, dan, valt het, dan, dan is dat heel moeilijk om dat uh, doel te halen. Dus dan kan je het beter klein maken. En als je dan verder gaat dan je doel, dat je nog meer doet dan je, dat je van plan bent... dan is dat gewoon meegenomen. Ja, en en dan ben je maar, niet teleurgesteld. Ja, maar, dat is veel positiever. Maak het altijd visueel. Schrijf het op. Ja. Ja. Maak het zichtbaar. Ja. Dan, uh... Nou, dat klopt. Het moet de, de, de tastbaar zijn. Ik denk, ook daar moet ik naartoe werken. Daar programmeer ik mezelf. NLP. Weet je wel, dat wordt een duidelijke doel. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik heb zelf. Uh niet echt iets waar ik aan wil werken. Ja, ik vind gewoon dat ik meer aan mijn medemens moet besteden. Vind ik zelf. Ja. Dus ja. daarvoor ben ik ook lid voor de humanisten wordt geworden. Wil je meer geld aan je medemens? Je wilt meer aan je medemens besteden? Uh, ja. Nee. Of meer tijd. Of meer, meer tijd. aandacht. Meer aandacht. Aan je. Dat ja. je denkt van, ja. als ik nou in mijn leven twee mensen echt zou kunnen helpen. Uh, en die zouden ook weer twee mensen echt kunnen helpen in het leven. Uh, pay it forward. Hè? Pay it forward, ja. forward. En dan zou er toch een heel mooi leven kunnen ontstaan. Nou, misschien kan je bij het effect. Leger des Heils iemand uh, krijgen... Uh, die, waar je een soort buddy van wordt. Als ik iedereen zie eens... dat doet... iedereen neemt één van het Leger des Heils... of van een andere organisatie... Yeah? en die begeleidt die gewoon... Uh, helemaal niet één keer in de week of zo één keer in de maand. Een gesprek en dan misschien... waar, waar kan ik je mee helpen? Als okay. iedereen dat doet... Ja. Nou, dan is er gewoon niemand meer. En dan worden mensen ook geholpen die dat helemaal niet willen... Houd ja. niet erop. Ja, ik moet ja. je helpen, want als ik als